Esta es la leyenda de Sanadu. Wat een prachtig antieke, vind je niet? Zo aan het begin van het tweede uur van de zondagmorgen van ZVL. Dave D, Dozier Bikker Mikkertich, samen in The Legend of Xena Doe. Welkom in het tweede uur, gezellig dat je erbij bent. Um, een uur lang wat meer tempo, maar wel heel lekkere muziek, dus stay tuned. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Met muziek van onder andere Connie van den Bos.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 Dat mag, want men kent zijn verdriet. Dan zet hij die bloem bij haar steentje en zingt daar heel zachtjes haar lied. Ik geef je, Roosje, een Roosje. Ik geef je roos elke dag. Geen vuur gaat voorbij of je bent dicht bij mij. Ik kom. Het maar. Ik geef je een roosje, een roosje. Ik geef je een We hebben het wel eens over One Hit Wonders, hier bij ZVL. En dan hebben we het over uh, muziekstukken. Eén hit, één artiest en daarna horen we, horen we er heel weinig van. Nou ja, dat is hier het geval bij Tim Finn. Fraction to uh, Much Friction. En daarvoor hoorde je Connie van der Bos, die veel te vroeg is overleden. En een collega discjockey was bij M, de regionale omroep van Utrecht. Je hoorde haar met een roosje, een roosje straks. Over ongeveer een kwartier. Een um, reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op. Zoals altijd met zijn blauwe microfoon. En vroeg aan de mensen op straat. Hoe kan iemand u op uw gemak laten voelen? Interessante vraag. Waarvan ik zelf eigenlijk ook wel niet helemaal 1, 2, 3 het antwoord weet. I'm a yum that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 I'm gonna be the pleasure Ik moet zeggen dat ik tamelijk verrast was toen ik dit nummer tegenkwam in de discotheek, de digitale discotheek hier bij veel. En ik denk: hé, hey, dat ding heb ik al weet ik veel hoe lang niet meer gehoord. En misschien jij ook wel niet. Kinks. Mr. Pleasant, van heel lang geleden dus. En Scatman John en Scatman Ski. Bladaboe, nou ja, eigenlijk een soort warrelse maar dan in de jazz disco vorm. Je hoort het hier allemaal bij veel uh, Trouwens, verkiezingstijd in Amerika, dat weet je misschien wel. het zal je wel niet ontgaan zijn. En uh, er is natuurlijk van alles geroepen tijdens een verkiezingsdebat. <laughs> en het grappige is dat er dan muzikanten zijn, die maken dan een liedje op een uitspraak van Donald Trump. Ik moet er erg om lachen. Uh, misschien jij ook wel. Hier is uh, een zekere David Scott met uh, They Eating the Cats. In Springfield they're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets Of the people that live there People love Springfield Field. They're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating they're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country. <laughs> Popcornmakers. Popcorn uit 1972. Er waren een stuk of wat uitvoeringen van zelfs één gezongen. En het was een ongelooflijke rage toen de tijd. En wel wonderlijk nummer. Daarom hoorde je hem hier in de show hier bij ZVL. En David Scott hoorde je dus met The Eating The Cats. Natuurlijk. Gaat bij u alles zo'n zo, zo gangetje of zijn er wellicht levende en beren op de weg? Soms heb je dat natuurlijk wel. En is er dan iemand die daarin verandering kan brengen? Hoe kan iemand u op uw gemak laten voelen? Nou ja, een goede vraag van Jeroen Vergent. Hij ging daarmee de straat op, hield u de blauwe microfoon onder de neus en hier zijn uw antwoorden. Goedemiddag. Mag ik wat vragen voor de radio, kort? Ik heb, ik heb leuke lichtvoetige vragen. Geen politiek of oorlog, maar. Ja, dat is goed, ja. Man bij het hond vragen. Ik moet het haar hebben. Oh, is dat nee. zo? Nou, graag. Zal, nou, ga, ja. zal ik dat doen? Ja, ik weet het niet. <laughs> Hoe kan iemand u op uw gemak stellen? Nou, dat is een hele goede vraag. Ja, dat, ja. dank u wel. Dat, dat dank u. Is, nu het antwoord nog. Nu nog het antwoord. Nou, gewoon door rustig te blijven en uh, ah, een ja. beetje leuk met me om te gaan. Ja. Dat vind ik plezierig, zoals u nu mij bemaakt. Oh, benaamt. maar net zeggen, doe ik het ja, goed. Ja, u doet het goed. Oké. Okay. Ja, ja. uh, kortom, u maakt wel eens mee dat dat niet zo is. Nee, weinig. Nee, want ik ben zelf eigenlijk ook altijd wel heel relaxed naar mensen toe. Ah, oh, dat dus, klinkt goed. Ja, dus dan denk ik dat ik daar gelijk uh, respons op krijg. Ik denk dat wel eens dat ik te druk overkom, maar het valt mij tot nu toe. Tot nu toe wel. Goed. Maar ik ben ook wel een beetje tutututut, hoor. Oh, toch wel? <lacht> <lacht> ja. Nou zeg, dat is wel... Nee, maar goed, er zijn vast wel situaties waar je denkt van, hè, kan dat niet anders? He, dus... Tuurlijk, dat heb je allemaal wel eens, maar dan kan ik fijn al een knoppen zetten. En dan zeg ik, er zal een reden voor zijn dat het nu op dat moment zo is. Oh, juist. Ja. U heeft de mogelijkheid om een schakelaartje... Ja, ja dat Aha. heb ik. Ja. God, dus... waar houdt u die schakelaars? Dat is wel zo handig. Nou, dat serieus. weet ik niet. Het zit in me. Nee? Ah, goed zo. Ja. Kortom, het is gebaseerd op ervaring. Oh, dat, nou, dat kan, dat weet ik niet, maar het kan ook intuïtie zijn van jezelf natuurlijk. Dus aanvoelen. Aanvoelen. Ja, ja. ja. Goedemiddag. Mag ik u nog wat vragen voor de radio? Tevoren? Ik heb leuke licht. Radio? Ja. Ik heb leuke lichtvoetige vragen, dus uh, geen, geen politiek, geen oorlog, maar leuke man met hond vragen. Oh, Oké, okay, vertel. Zal, okay. Mag ik het proberen? Ja, dat is uw vraag? Hoe kan iemand u op uw gemak laten? Nee, hoe kan hoe kan iemand u op een gemak laten voelen? Juist. Wat moeten zij daarvoor doen, mits van toepassing? Even kijken, um, misschien gewoon fijn even samen, ergens op een terrasje zitten, een lekker drankje, een zonnetje, goed gezelschap, goed oh, gesprek. Ja. Ja, dat. Dat klinkt als paradijselijk. Uh... Ja, <laughs> en misschien zelfs nog op een strand. En lukt het met, met, dat, met, met, met dat, met dat oppergemak voelen, met die omstandigheden die u Nou, ik wil inderdaad aanvullen, vooral, um, ja, wat ik fijn vind is inderdaad bij op het strand, uh, lekker weer, zonnetje. Uh, ja, dat zijn eigenlijk wel omstandigheden waarin ik uh, mij prettig voel, ja. Moet dat een buitenlandstrand zijn of kan het ook gewoon een hoek van Holland zijn, noem maar wat? Kan ook in Nederland zijn, ja, klopt. Ja, toch, ah. Ja, op de Brouwersdam bijvoorbeeld, daar kom ik graag. Ah. Ja, Renesse, het. Burghaamstede, die kant op. En dat voelt meteen lekker, hè? Ja, is altijd dat je... ook wel lekker. Ja, een soort van uh, echt vakantie. Voelt het ook al eens maar een uurtje rijden van uh, Rotterdam. Klopt. En ja, als, u dan, als u dan zegt maar uh, door de week bezig bent... en nu u daar dan terugdenkt, dan voelt u zich misschien goed misschien? Uh, ja, ontspannen. Dat Klopt. werkt, hè? Ja, ja. wind, ja, vogels, zon, natuur. Ja, dat is heel ontspannend. Hoe kan iemand u op uw gemak laten voelen... Hoe kan iemand mij ja, op uw gemak laten voelen? Door gewoon rustig te zijn, iemand aan te kijken, duidelijk te zijn. Ja, mijn gang laten gaan. Dat. Is het wel eens tegenovergestelde dan? Ja, denk ik wel, ja, dat gebeurt wel. Ja, dat gebeurt wel, ja. <laughs> <laughs> wat zei, grijpt u dan in? Zegt u dan van ho ho ho? Of? Ja, ja, zoiets. zoiets ja. Maar niet te vaak? Nee hoor. Nee. Het zit wel goed. Het zit wel goed. Hoe kan iemand u op uw gemak laten voelen? Moet u die babbelbox erbij nee, denken? Niet, niet zo in ieder geval. Nee, nee dat begrijp ik. Ja, ja, dat is lastig. Maar u vergeet de microfoon vanzelf als u het antwoord verzint. Wat zijn nou de dingen waardoor u op een gemak voelt? Dat kan van alles zijn. Um, ja, ik denk uh, toch uh, het liefst gewoon lekker thuis op de bank. Thuis op de bank? Ja. ja? ja. En bent u dan op vakantie geweest, ik noem maar wat, op een andere bank gezeten? Uh, ja, op de camping. Ah, ja. toch wel? Ja, ook. De campingbank, de campingbank kan, kan ook wel, kan weer mee door. Of niet? De campingbank kan er goed mee door. Ja, ja. ja we hebben een eigen caravan, dus uh, daar toeren oh. we dan mee en we zijn in Frankrijk geweest. En Camping, waar, zijn we al een keer geweest, dus uh, daar voelden we ons erg op, op ons gemak. Is dus niet alleen de bank, maar alles eromheen. Alles omheen ook, <laughs> okay. ja. ja. Hoe was het? Ja. Ja. Um, ja lekker. Yeah. Ja. Mooi weer. Alles vertrouwd. Alles vertrouwd. Ja. Kinderen lekker gezwommen, reddinnetjes. Oh. Ja. ja. Tegenovergestelde is niet op uw gemak natuurlijk dan. Dus ja. ongemakkelijke dingen. Ongemakkelijke bank dan. Nou uh, <laughs> <Of zo. laughs> ja, ja uh, ongemakkelijke omgeving. Ja. Nee, ja. <laughs> ja, maar u kunt het hoor, dat is leuk. Hoe kan iemand u op uw gemak laten voelen? Hoe kan u op uw gemak laten voelen? Ja. Doe mij gerust te stellen. Ja, Charlie die toont ook door zijn haar liefde te tonen. Mijn ja. dochter aan mij. En daar word ik heel gerust van. Ja, die staat ernaast. Ja. ja, die staat ernaast. Ja, dat klopt. Ja. Dus vandaar. Dat werkt heel goed. Ja. ja, zeker. Dat is al een tijdje aan de gang. U voelde dat ook meteen of zo? De ja, dat ja, is wel meer dan de hand, laatst tot mijn ex, daar ga ik het verder niet over oh, hebben. Nee, nee, nee. Maar als zij dan bij mij is, mijn dochter, dan vind ik het wel heel fijn, ja. Oh, okay. ja dan stelt dan het... mij dat heel erg gerust. Op bezoek en dan, ja, ja. ja. Nou ja, gewoon als vader, hè. Gezellige dag. Nou, dag ja. dag. Ja. Ja ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. En hoe, waar zou dat nou aan liggen? Onbevangenheid van een kind of zo? Ja, ik denk het wel, puurheid, onbevangenheid. Ja, ja uh, nog ja, niet beïnvloed, zeg maar, of zo niet mogelijk beïnvloed nog. Ja? U voelt zich misschien compleet zoiets. Oh, dat uit. zeker. Compleet. Als zij bij mij is, dan mis ik haar echt. Oh, ja. Maar dat zal vice versa net zo zijn natuurlijk. Maar, ja. Uh, ja, dat is wel. Uh... En als ze dan bij mij is, dan moet het uh, gerust. Nee, maar dat gaat vanzelf. Moet je horen, want dat is een leuke vraag. Hoe kan iemand u op uw gemak stellen? Dat is zo'n vraag. Hoe kan iemand u nou op uw gemak stellen? He, het is niet live, dus dat maakt ze niet. Uit. Dat, is gewoon, uh... dat is een hele goede vraag, dat weet ik niet. <laughs> u voelt zich misschien wel eens ongemakkelijk? Heel vaak. Heel vaak. En wat zou er dan moeten gebeuren, wat moet iemand doen om dat uit de lucht te halen, zeg maar? Nee. Dat gaat heel lang bij mij duren. Heel lang? Ja. Dus niet zomaar gebeurt. Nee. Kunt u een tipje van de sluier geven van nee. welke richting je het dan moet denken? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat hou ik privé. Alles komt goed. Alles komt goed? Ja, zelfs als het niet goed komt. Als ze het zeggen, dan word ik al een stuk blijer. Komt het voor, gebeurt dat, dat mensen dat zeggen? Ja, gelukkig wel. Steeds meer. Dan weten ze dat ze dat moeten zeggen in uw aanwezigheid. Nou, misschien. Misschien hebben ze dat geleerd. Ja. Dat als ze zeggen, alles komt goed, dat ik een stuk rustiger word. Kijk. Ja. Kortom, het ligt wel aan mensen. Als mensen raar of ingewikkeld of zenuwachtig doen, dan voelt hij dat wel, neem ik aan. Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Zo zijn we wel, ja. En het is op de goede weg nu? Ja, het komt wel goed, denk ik. Ja. <laughs> de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Lekker ouderwetse soul music, zou je kunnen zeggen. Of disco, wat wil je? Uh, disco, oké, okay. dan disco. The Tramps. And sing went the strings of my heart. En Wallace Collection van de Zuiderburen. Jawel. Uh, daydream. <laughs> ja, kun je lekker meezingen, ook als je een stuk... In de keel heb, zal ik maar zeggen. Of in je kraag, hè? Zo is het ongeveer, hè? Jongen, jongen, La, la, la, la, la, la, la. Nou ja, daar ben je mooi klaar mee. Ook op deze zondagmorgen bij ZVL. Aardig morgen. Dus er zit weer van alles in als ik het weerbericht zou bekijken. De temperaturen zijn niet verkeerd voor de ene en laatste zondag van september. Eerlijk is eerlijk. Goed. De muziek gaat lekker door bij ZVL. Cool in the gang. Let's go dancing. Kom je er net bij? Goedemorgen. Welkom. We hebben natuurlijk heel veel oude muziek hier bij ZVL. Maar als het even uitkomt, natuurlijk ook prachtige nieuwe muziek, zoals deze van Teddy Swims en Bad Dreams. Ja, gewoon lekker, toch? En verder hoorde je Cool in the Gang. En Let's Go Dancing, natuurlijk. Het tegen 12 uur. Wat gaat de tijd snel? Straks na 12 uur kun je weer verzoekplaten aanvragen. Of eigenlijk kun je dat nu al doen. Via de website omroepzvl.nl. Gaan naar verzoekplaten daar zo. Vul je een formuliertje in en dan komt het straks na 12 uur helemaal goed. Dus ga naar onze website omroepzvl.nl en vul daar gewoon jouw muzikale wens in. nummer van Bluff Levenslang. Aan het einde van deze aflevering. De 204e aflevering van de zondagmorgen. Ja. Zit er alweer op. Uh, Dank je wel voor je gezelschap vandaag ook weer. En ik hoop dat je er weer bij bent volgende week zondag. Dan ben ik hier om 10 uur. En dan probeer ik ook weer lekkere muziek voor je mee te nemen. Dus... Wees er dan bij. Maar beter nog, blijf lekker luisteren naar de ZVL. Want dan heb je gewoon en lekkere muziek en alle informatie bij de hand als het ware. Tot besluit sluit van deze show. Oh, een prachtige propaganda. En P-Machinery. We kennen het opeens van televisiereclame. Dit nummer is 40 jaar oud. En opeens wordt er een spot mee opgeleukt. Nou ja, je hoort dat hier aan het einde van deze aflevering van De Zondagmorgen van ZVL. Ik wens je nog een mooie dag. Veel plezier bij mijn collega's. En tot snel. Mooi.